Twee uur. Dit is Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbet Gruttukken. En dit is de dag na worsten en onderbroeken, nu ook zorgverzekeringen bij de HEMA. En hoe tolerant is Nederland? Eerst het NOS Journaal met Ewoud de Jong. De Europese Centrale Bank heeft de rente vandaag verlaagd naar 0,25 procent. En dat is de laagste rentestand ooit. De Europese beurzen reageerden positief op de beslissing die onverwacht kwam. De AIX ging met bijna een procent omhoog. In Reuver in Limburg houdt een man al de hele ochtend... zijn dochtertje van drie gegijzeld in een woning. Dat heeft de burgemeester van Reuver bevestigd... tegenover de regionale zender L1. De politie heeft de woning omsingeld en de wijk afgerendeld. Een onderhandelaar probeert in contact met, te komen met de man. En er is een arrestatieteam paraat. Ooggetuigen melden dat er scherpschutters aanwezig zijn. Er staan veel politiewagens en ambulances... en een helikopter haalt vanuit de lucht de situatie in Reuver in de gaten. De man kreeg vanmorgen op straat ruzie met zijn ex... en dat liep uit de hand. Hij schoot haar neer. Volgens de regionale zender L1 woonden de twee sinds kort in Reuven... en had de vrouw de relatie net beëindigd. De elf verdachten die voor de rechter staan... vanwege de diefstal van examens op de ibn Galdoenschool school hebben waarschijnlijk meerdere keren ingebroken in de school. Dat blijkt uit onderzoek van het OM. Daarbij zijn scholieren door een koepel in het dak... in de ruimte terechtgekomen waar de examens lagen opgeslagen. Daar hebben ze vervolgens meermalen... Examens in totaal zo'n 27 meegenomen. om die vervolgens buiten weer te fotograferen. en ze vervolgens ook weer te verspreiden. Vandaag is de regiezitting in de zaak. De zaak bij het Ibn Ghaddoen kwam aan het rollen. toen het eindexamen Frans in mei. via internet uitlekte. En uiteindelijk bleek dat er 27 eindexamens waren gestolen. Acht van de elf verdachten deden vorig schooljaar eindexamen. op de inmiddels opgeheven Islamitische scholengemeenschap. In Geneve is een nieuw tweedaags overleg begonnen over het nucleaire programma van Iran. Iran spreekt met de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland, de zogenoemde p 5 plus 1. Voor het begin van het overleg liet de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken... Zarif zich optimistisch uiten over de kans op succes. Hij herhaalde dat zijn land niet uit is op het verwerven van kernwapens. Iran wil in het overleg bereiken dat de westerse sancties worden opgeheven... terwijl de Amerikanen concrete stappen verwachten van Iran... om het nucleaire programma af te bouwen. De Olympische fakkel is aangekomen in het internationale ruimtestation ISS... Vanacht werd de toorts met een Soyuz en drie astronauten gelanceerd... vanaf de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. Tegen kwart voor twee Nederlandse tijd werd de fakkel... door een Russische kosmonaut de ruimtestation binnengebracht. De Olympische fakkel is door Rusland naar het ISS gestuurd... omdat over drie maanden de winterspelen in Sochi beginnen. Het Olympisch vuur is op aarde achtergebleven, want dat is te gevaarlijk in het ruimtestation. Zaterdag nemen Russische kosmonauten de Olympische toorts mee... op een ruimtewandeling. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Het weer bewolkt en in het zuiden en zuidoosten tamelijk regenachtig. Elders nagenoeg droog en vooral aan de kust van tijd tot tijd zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen rustig en bewolkt met ochtends kans op mist. Aan de kust had zon, maar ook een enkele bui. En dan wordt het een graad of 11. Zometeen dit is de dag. Greenpeace-kapitein Albert Kuiken weet wat het is om door de Russen vastgezet te worden.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 Heyo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutke. Dit is de dag dat de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij, de HEMA, ook in de zorgverzekeringen duikt. Daar praten we over met Hans Molenaar, marketingdeskundige. Kopen we binnenkort ook een uitvaartverzekering bij de Lidl? Dat zou heel goed kunnen. En verder aan tafel, Albert Kuiken was ooit kapitein op actieschepen van Greenpeace... en werd toen ook al eens gearresteerd door de Russen. We kijken met hem terug op het Zeerecht-tribunaal in Hamburg. Columnist Magier Oostveen verbaast zich steeds meer over Wij Nederlanders. Hoe wij dan onze zaamhorigheid beleven. Het boek is net uit, Knus heet het. Hou je ons een, een spiegel voor? Ik hoop het. Ripper Rivellino uh, Richter zit ook aan tafel. Hij speelt en zingt mee in een theateropvoering van de Straatbijbel. En met dierenarts Peter Klaveren praten we over de documentaire over orka's... die vanavond in première gaat. Wat klopt er van het verhaal dat die beesten gek worden in onze pretparken? Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, de HEMA. Bekend van de tompoes en de rookworsten. Maar inmiddels hebben ze ook andere producten. Echt HEMA. Kijk, dat zijn de stroopwagens alleen in een doosje. HEMA gebouwd. Ook deze slagroomtaart maken we met liefde. Die opgeroemde HEMA-worst. Waarom een broodje worst? Dat is leuk. De kleine op canvas. Nu met 20% korting. Voor al die mensen komen we nu met iets nieuws. De Zorgverzekering van HEMA. Echt HEMA. Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren. Ja, de Hema gaat. Behalve een notarisservice nu ook een zorgverzekering aanbieden. Over deze ontwikkeling praten we met marketing-expert Hans Molenaar, voorzitter van het Platform voor Innovatie in Marketing. Ja, de Lidl, een uitvaartverzekering, vond u ook al niet een rare gedachte? Nou, ja, als je kijkt naar Lidl, het is wel een bedrijf wat zich heel erg focust op zeg maar even, de kern van retailen van, van de levensmiddelen. Uh, in hoeverre hun strategie uh, uiteindelijk zal uh, uh, op het van, uh, van HEMA gaan lijken is even de vraag. Maar het zal wel heel goed passen en het zal me ook niet verbazen. Nee, en is het eigenlijk opmerkelijk dat de HEMA dit nu doet? Nee, ik had eerlijk gezegd al eerder verwacht. Als je kijkt naar het merk HEMA en waar retailers in Nederland mee te maken hebben. Dan is het toch dat uh, heel veel winkels het wat lastiger hebben in de winkelstraat. wordt minder gekocht. En um, het uitbreiden naar diensten is een, een logische stap die in het buitenland wat vaker uh, al gezet is. Ja, want daar zijn voorbeelden van in het buitenland. Nou ja, als je kijkt, uh, Albert Heijn heeft tien jaar geleden dat al uh, geprobeerd. Um, en, en het grootste voorbeeld is eigenlijk Tesco, dat zit in Engeland. Als je kijkt wat zij doen, zij hebben niet alleen de financiële diensten... maar hebben zelfs een hele vergelijkingssite van de financiële diensten. En um, ja, een steeds groter deel van hun omzet komt daar vandaan. En, en wat bieden zij dan aan, die Tesco? Tesco biedt uh, nou, allerlei verzekeringen aan, levensverzekeringen. Gezondheidsverzekeringen, maar ook allerlei bankaire producten. En ik heb in het verleden met hem mogen samenwerken op iets van betalingsverkeer. En uh, het is een, ja, een, een, een bedrijf bij uitstek wat een merk heel sterk weet uit te bouwen naar andere categorieën. En hebben de Britten dan ook al in hun hoofd bij het woord Tesco dat het ook over verzekeringen gaat? Of denken ze vooral nog aan de hamlapjes? Nou, Tesco is al langer bezig en ze verkopen ook bankstellen... en ze verkopen ook uh, juridische ondersteuning. Dus in die zin al wel een, een, een retailer wat al heel breed bezig is. Dus ik denk dat de gemiddelde Brit al wel uh, redelijk goed ja. in beeld heeft van, ja. uh, van dat bedrijf. En is dat ja. ook wat een HEMA nastreeft? Zo'n zo algemeen merk voor een heleboel producten, wordt het dan? Nou, HEMA Kennedy is wat uh, beperkt is, het assortiment. Heeft een, een mooie, eenvoudige uitstraling, wat denk ik heel, pas bij, heel goed past bij Nederland. Ze dus zijn overigens ook al aan het uitrollen. En uh, ik denk een heel mooi product als ziektekostenverzekering... is denk ik wel iets wat heel goed zou passen. Of uiteindelijk een... Uh, een, uh... een mooi product? Ja. Is, is dit taal van marketing experts of zo? Een mooi product als ziektekostenverzekering? Ja. Nou ja, het is een mooi product in die zin... dat elk jaar mensen weer gaan kijken of ik een nieuw product moet oh, hebben. Oh, op die manier. En ja. in die zin is het uh, eind van het jaar... je ziet ja. alle campagnes daar ik ben zien... denk ik voor een retail een heel mooi moment om daarop in te spelen. Daar is geld maar aan te vinden. Klaas, uh, boodschappen... gelijk even de HEMA nieuwe verzekering afsluiten... en nog eventjes een... Uh, Letter kopen. Nou ja, wellicht. En daar gaat het er natuurlijk wel op voor een groot deel om. Om natuurlijk uh, meer klantcontact te krijgen. En op die manier natuurlijk ook, uh, ook andere dingen... waaronder de chocoladeletters te kunnen verkopen. En u zegt het hangt samen met de crisis. Um, wat was dat hoorde ik u net zeggen? Nou, de crisis in retail. Als je kijkt even naar de winkelstraat. En dat is ook al vrij veel over gezegd. Uh, de, de winkels hebben het moeilijk. Er wordt minder gekocht. Er wordt steeds meer online gekocht. En daar hebben de fysieke winkels uh, last van. En HEMA is een winkel wat met name omzet doet uit fysieke winkels. En uh, ja, die hebben daar toch wel mee te maken. Dus dan gaat je omzet omlaag en dan denk je wat ze van huis gaan doen? Bijvoorbeeld, ja. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook goed in bent. Nee, dat je niet goed in bent. Maar ik denk dat uh, HEMA Kennende is een uh, hele professionele organisatie... die dat denk ik wel heel goed gaat opzetten. Maar ze zullen daar wel nog het nodige leergeld moeten betalen, ja. Ja, ja. en ze doen ook al in verzekeringen, begreep ik. Alleen dat weten wij allemaal nog niet. Nou, ze zijn in 2004 al bezig met verzekeringen. Ze zijn, uh, um, autoverzekeringen hebben ze. Um, ze Dierenverzekeringen hebben ze ook? Oh ja, ja. Peter? Ja. Wat kan je, je al verzekeren? Je, je huisdier, ziektekosten voor, oh, huisdieren. voor huisdieren. Oh, ziektekosten voor je huisdier? Dus, dus die, die, die doen ze al via de HEMA. Dat oh ja. is ondergebracht bij een andere maatschappij. Maar dat zullen zij hier ook mee doen, doen denk ik. Oh ja. ja, kijk, ze werken samen. Hè? Ze werken samen met een verzekeraar. Dus uh, ze gaan het niet allemaal zelf uitvinden? Nee, ze hoeven het product zelf niet uit te vinden. Nee, dat dat is niet niet. Wat, uh... Maar dan kan ik beter naar die verzekeraar, want dan zit er geen uh, tussenlaagje tussen. Um, dat zou op zich uh, logisch zijn. Alleen ik denk dat die verzekeraars heel veel kosten moeten maken... in de marketing om die polis onder aandacht te brengen. En ik denk dat een HEMA dat misschien iets slimmer kan doen. En dat een deel van die kosten die zij normaal zouden moeten maken... om zelf een polis te verkopen, dat die bij HEMA uiteindelijk terecht zal komen. Ja. Mariet uh, Oosveen, oh in, in jouw boek staat ook een column over de HEMA. En over, nee? de, over de HEMA, de musical. Gebaseerd op de, de, re de reputatie. Jij moet even wachten. Ik de... denk dat hij nu bestaat. Nee, hij bestaat echt. Nee. Maar wat, wat, van, wat voor imago wordt daar neergezet van de HEMA? Nou, dat is heel grappig. Want dat was dus de vraag toen ik naar de perspresentatie ging. En daar ging het stukje eigenlijk over. Want um, de, de regisseur die was er eigenlijk een heel raadselachtige taal dingen aan het vertellen over hoe het vroeger was in Nederland. En was, was Nederland nou maar trouw gebleven aan zichzelf... voor Pim Fortuyn, voor Theo van Gogh? Ik dacht, mijn god, wat is hier aan de hand? Bedoelt ze nou, hè? waar wil ze bij horen? En daar ben ik toen later met haar over gaan praten. En daar heb ik toen naar gevraagd. En toen na heel lang aandringen... Toen barstte de regisseur letterlijk los in... de HEMA is een baken in roerige tijden. De HEMA is een warm bad. Mensen worden hier tenminste niet onderdrukt. Nederland was zo tolerant, waren we dat maar gebleven. En dat zit allemaal in de en HEMA? Daar bleek de musical dus over te gaan. Maar het mooie Aha. was dus, het ging over tolerantie. Tolerantie moest weer kunnen... Tolerantie was nu en Tolerantie was echt Hema. En dat ging ook oh, oh ja, zo. En dat is dus een jaar geleden. Dus ja. dat is dan een interessante Ja, ja, want hoe past dan in, in die tolerantie? Hoe past daar die zorgverzekering in? Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat is voor marketeers. Ja, dat begrijp ik, maar weet u dat misschien wel? Nou, ik weet niet of de gemiddelde Nederlander bij Hema aan tolerantie denkt. Niet. waar denk nee. jij dan aan? Nou, rookworst. Oh ja. <laughs> ja. En Jip en Janneke denk ik eigenlijk aan. Ja, Jip en Janneke uh, eenvoudige, duidelijke producten. Dat is denk ik de kracht van Hema. En uh, nou, voor veel mensen is verzekeringen een, uh, een lastig product. Ja. En ik denk dat uh, een, een Hema aanpak zich daar wel voor leent. Ja. En je aan tafel zou iemand overwegen om een zorgverzekering bij de Hema af te sluiten? Nee, ja. maar ik, ik dacht niet? de HEMA-hypotheek. Daar zou ik wel voor De HEMA-hypotheek, <laughs> ja. Het ja, gaat allemaal lopen de prijs, denk ik. Weet je en wat ze allemaal bieden zeg maar, voor die prijs. Of het gewoon goede kwaliteit is. Maar ja, ze zeggen en... dat ze in ieder geval tot de 10 goedkoopste gaan behoren. Ja, 69 euro las ik ergens. 69 euro, ja, dat is wel een van de goedkoopste. Maar wel groot, groot, eigen, groot eigen risico. Oh ja? Ja, dat werd Wat, erbij verteld. Het is van 800 euro of zo. Ja, ik heb het bedrag niet gehoord. Maar, <laughs> maar je zou het overwegen in niet doen als het een gunstige deal zou zijn. Ja, als het een gunstige deal is, wil ik er zeker wel even naar kijken. Ja, ja, en die, uh, Peter, jij? Ja, ik, ik zit in zo, zo bij zo'n met allerlei, een pakket met alle verzekeringen bij één maatschappij. Dus ja, stap, dan ga, niet zo stap gauw gauw je uit, niet zomaar over. Nee, nee, nee, ja. nee. Maar anders als het goedkoop is, is het zeker het overwegen waard. Ja, je kijken. Ik heb een hele goede zorgverzekering. Dus u hoeft niet over te stappen naar de HEMA? Dat oh, is uh, Fries, uh, zie, je oh, zie je bij de Friesland. Oh, zit je bij de Friesland. U kijkt dat. niet eens naar de prijs, volgens mij. Dat gaat blindlinks. Ja, Hans Molen, nou, nou, dit is dan nu een ontwikkeling bij de HEMA. Maar u, zei, u noemt net ook al Albert Heijn, die dat al eerder hadden overwogen. Gaan we dit meer zien van die grote bedrijven... die een, een hele scala aan producten gaan aanbieden? Ja, dat zal een enorme vlucht gaan nemen. En waarom? Omdat uh, heel veel bedrijven uiteindelijk een wat betere band met klanten willen opbouwen. De meeste winkelbedrijven kennen hun klant niet echt. Ze komen in de winkel, maar wie dat nou precies is, dat weten ze eigenlijk niet. En ik voorzie wel een enorme vlucht in uh, de ontwikkeling van nou ja, dit soort diensten... maar misschien ook wel met, uh, met kaartprogramma's. Waar, uh, de bonuskaart en zo. Bijvoorbeeld de bonuskaart. En uh, je ziet een, een gamma heeft bijvoorbeeld ook een, een, een kaart en de bijenkorf heeft zo'n kaart. En uh, dat zie je wel steeds meer dat ze uiteindelijk een een Band gaan creëren met een uh, met klanten waar ze uh, ja, go goed gebruik van kunnen maken en relevante producten en diensten onder aandacht kunnen brengen. Want zij ze hebben belang bij die band met die klanten en gaan ze daarom dan die producten aan, aanbieden? Ja, want het, het komt er wel op neer dat je als organisatie steeds meer waarde zult moeten gaan toevoegen in de relatie met je klant. Want anders gaan klanten gewoon voor de goedkoopste of voor, uh, voor een, zeg maar, die op dat moment het beste product heeft. Mm -hmm. En wil je uiteindelijk uh, overleven, zul je uiteindelijk toch um, um, um, ja, een, een band moeten opbouwen, zodat je het communiceren met die klanten. en eigenlijk zeg ik. Nou, dit is goed gegaan. Dus stel, ik zou de zorgverzekering afsluiten. Nou, waarom dan niet? Inderdaad. Maar de Tom Poeze, die zijn wel goed, dus ik neem ook maar een zorgverzekering of zo. Ja, ja nee, inderdaad. En, uh, maar en, wat en de... Als ik nou geen band wil met DEMA, de maar zou... wel een rookworst wil kopen? Dan koop je gewoon een rookworst en misschien nog een uh, kaasoeflepje dergelijks. Ja. Hmm. En dat kan ook nog. Nee, dat blijft gewoon. Kijk, het is uh, een, een optie die geboden wordt. En ja, sommige, HEMA is wel een van die merken waar uh, klanten denk ik wel een bepaald gevoel bij hebben. Waar dat heel goed zou kunnen. Ja. En ja, wat ik er nu van weet is dat ze uiteindelijk ook 10% korting gaan geven op hun HEMA producten. Dus het wordt wel wat interessanter. Dus op alles wat je daar koopt? Dat is wat ik nu uit het Finse oh? Dagblad begrepen heb. Ja. Dat is wel heel interessant. Ja. Magiet? Nou, ik zag opeens verband tussen de rookworsten en de hoogte van de premie. Dan gaan ze controleren hoeveel rookworsten iemand heeft. Oh, ja. je als je dan nou veel rookworsten ook, dan gaat de premie juist omhoog. Ja, ja, als je te op. vaak ton poezen koopt ook, denk ik dan. Ja. Maar ja, ja, ja. Ja. Is het slecht ook voor bedrijf, bedrijven die zich bezighouden... met zelfverzekeringen verkopen? Bijvoorbeeld, ik denk aan kleine bedrijfjes bijvoorbeeld die hun verzekeringen doen. Hebben die hier, kunnen die hier last van krijgen? Ja. Dit zijn dus ook een grote partijen. Ja, nee, inderdaad. Mensen sluiten op het algemeen maar één zorgverzekering af. Ja, uh, ja dus, ik heb er maar eentje. Ja, ja, dus uh, stel je zo met tussenpersoon hebben afgesloten... en dacht, ik ga nu naar de HEMA toe... dan zou zo'n tussenpersoon inderdaad wat minder kunnen verdienen aan u. En, uh, dus er komt wel een concurrent bij. En ook wel een hele stevige concurrent. En ook een concurrent die bij wijze van spreken met die kaart... ik een het 10% korting ga geven. Dan wordt het voor een aantal andere partijen wat moeilijker... om toch een meerwaarde aan te tonen. Ja, en dan komen er nog weer minder winkels en bedrijfspandjes in die stad. En ja, waar, waar houdt het op? Is er straks één winkel waar ik alles kan doen? Dat denk ik niet. Ik denk dat altijd wel uh, ruimte blijft voor uh, specialisten. Maar dat er een, uh, een uitdunning zal plaatsvinden is een ding wat zeker is. Okay. En, uh, ja, en, en wat je nu ook ziet als, als winkel... je kunt je niet meer beperken alleen tot zeg maar, de winkel zelf. Je zult uiteindelijk ook buiten die winkel op internet... en wat ik al zei, die band met die klanten aan moeten gaan... en ook echt waar aan toevoegen. En wat voor specialisten heeft u het over die zullen overblijven? Nou, ik denk bijvoorbeeld ballen, kleed, uh, bedrijven die zich specialiseren... bijvoorbeeld babykleding of, uh, of, of kleding. He voor hebben ze ook bij de HEMA? He hebben ze ook bij de HEMA. Ja, maar, maar hele goede rompertjes. Ja. Kijk, Dat weet ik van uh, lang geleden. Ja, ja. Nee, er zal altijd ruimte blijven voor specialisten. Want niet iedereen uh, wil, uh, zeg maar, met een, uh, een HEMA-outfit uh, rondlopen. Nee, nee. Nee, en bij een fiets wil ik ook wel gewoon een deskundig advies van de fietsenmaker. Bijvoorbeeld. Maar de HEMA verkoopt ze wel, denk ik. Verkoopt ze ook. Ik denk niet dat ze heel succesvol zijn in, uh, in fietsenverkoop. Maar uh, ja, je kunt in principe heel veel kopen bij, uh, bij een bedrijf als de HEMA. En dat is in het verleden ook zo geweest. Je had warenhuizen en je had ook specialisten en dat blijft. Ja. Dit is de dag op Radio 1.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 Hier aan tafel marketingdeskundige Hans Molenaar... dierenarts Peter Klaver, columnist Margriet Oostveen... over de knusheid van Nederland... oud Greenpeace-kapitein Albert Kuiken en rapper Revelino Richter... over een bijbelstheater in straattaal. Natuur op één. Vandaag zoals gezegd met dierenarts Peter Klaver. Peter, er komt steeds meer verzet tegen het gevangen houden van dieren zoals orka's. Ze zouden er gek van worden, van dat gevangen gehouden worden en agressief. De documentaire Blackfish gaat daarover. Vanavond gaat hij in première. In Amerika is de film een tijdje geleden al verschenen. Laten we even luisteren naar een impressie. in captivity are all psychologically traumatized. It's not just telecom. If you were in a bathtub for 25 years, don't you think you'd get a little psychotic? There's no record of an orca doing any harm in the wild. They're an animal that possesses great spiritual power not to be meddled with. Peter, de boodschap van de film in een notendop... als je 25 jaar in een badkuip gevangen zou zitten... dan word je vanzelf psychotisch en val je mensen aan. Iets wat die beesten in het wild Noord zouden doen. Ben je Nou, Nou, Op zekere hoogte wel. Het, de andere naam voor orca is Killer Whale. Dus het, zijn, het is een beest van in principe 6 tot 8 ton. Het zijn natuurlijk enorme dieren. Een kleine vrachtwagen, zeg maar. Een legervoertuig. Alleen dan in de vorm van een vis die voor 70% uit spieren bestaat... En je kunt je voorstellen, als die een mens, we zijn zeg maar een heel klein, nietig poppetje, een soort uh, hamster. Hè, als, wij de, als wij een uh, killer wel zouden zijn, zou die, uh, hè, dus dan, dan uh, maat je hamster groot het verschil. Dus ja, maar... je kunt je voorstellen dat wij een, een hapskrekker voor zo'n uh, dier zijn. Eet jij wel zo'n een hamster in één hat, op? <laughs> nee, niet maar. Ik ben ook niet een roofdier à la de orca. Nee, het is natuurlijk zo: dat zijn zulke enorme dieren. En je noemt een roofdier. Het is een roofdier. Het is, het is een echte, roofdier. Het echt een roofdier. Hij eet dus zeehonden, zeeleeuwen, uh, zeeolifanten eventueel. Het zijn dus echte dieren die gemaakt zijn om, uh, om te doden. En het is een toppredator. Dat betekent dat hij eigenlijk dus in de natuur geen vijanden heeft. Dus het is een dier Omdat dat, hij uh, de sterkste is? Omdat hij de sterkste is. Dus hij is niet gewend aan iemand te gehoorzamen. Hij is een beetje de premier van... Uh, <laughs> of de koning. Of de, koning van, uh, de koning van België. <laughs> <laughs> een, een beetje zo Prinsberg met alles. <laughs> En dat uh, betekent dus dat hij eigenlijk niet gewend is om te gehoorzamen... behalve in een sociale groep. Het zijn hele sociale dieren. En in, de, in, de, in Dolfinaria of in, of in de SeaWorld planten ze zich nauwelijks voor. Dus de meeste orka's zijn dieren die uit het wild komen. Ze zijn als jong dier gevangen. Nou, en dan kun je je zeker voorstellen... de mannetjes die, uh, als in de puberteit raken... dan raken ze toch een klein beetje, nou ja, worden ze wat wilder, om het maar zo te zeggen. Dan krijg je een beetje het voetbalsupportergedrag... En als ze ouder worden, ja, er is eigenlijk iemand nodig die zo'n orka corrigeert. Hmm. En, dat, uh, een orka... En, dat, en dat kunnen de verzorgers niet? Nou, tot op zeker hoog. Als ze een hele goede band hebben... kun je wel proberen dat te doen met, uh, met vis geven en met uh, liefde voor ze zijn zij. Want kan dat wel, een goede band krijgen met een orka? Het zou moeten kunnen, maar in de praktijk gaat het wel eens een keertje mis. En als dat misgaat, kijk, als een, uh, een hamster boos tegen je doet als mens, valt het wel mee. Maar uh, als een orka boos tegen de verzorger doet, in principe ben je gewoon een eenhapskrekker. krekker. Ja. Dat zie je ook beelden van op internet. Dat ze gewoon af en toe in de, ja, een been, een been afbijten of ja. gewoon doodbijten. Ben jij van de afdeling niet in een dierentuin stoppen, zo'n beest? Nou, ik vind het uh, orka wel een heel erg grensgeval. Ik ben zelf uh, ook wel eens in SeaWorld in Amerika geweest. Ik vond het zelf erg indrukwekkend. Ik heb ook achter de schermen gekeken. Ik heb ze ook zelf aangeraakt. Ja, dat doe je dan als dierenarts. Dat je je collega's even zegt van nou, ik kom vanuit Amsterdam. Ik wil even zien hoe de, jullie de orka's moeten uh, afnemen, et cetera. Dus ik vind het zelf als mens indrukwekkend. Maar de vraag is of je die met succes in een, nou ja, in een klein badje moet stoppen. Ja. Want het zijn enorme dieren die eigenlijk altijd te weinig ruimte hebben. Oké. Okay. Aan de telefoon is uh, zeebioloog Mardik Leopold. Hij heeft de film Blackfish al kunnen zien. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar heeft u hem bekeken? Thuis, achter de computer. Kijk, en heeft u ervan genoten? Uh, nou, dat was een interessant film. Ja. Dus, uh, ja, in die zin wel. En wat is uw conclusie? Nooit opsluiten? Uh, nou, ik, ja, ik sluit me eigenlijk behoorlijk aan bij, uh, bij dokter Klaver. Het, het, het gaat nog één stap verder, denk ik. Uh, orka's gehoorzamen aan niemand behalve aan andere orka's. En uh, ze leven natuurlijk in familieverband, waarbij er één de, de baas is. En er komt een moment dat die baaspositie betwist zal worden. En als je nou een orka in gevangenschap uh, zet. met misschien nog een of twee andere orka's. en er trainers eromheen. en je houdt dat maar tientallen jaren vol. dan. Uh, ja, dan gaat zo'n orka die trainers misschien ook als orka's zien. en ze op een gegeven moment ook zo behandelen. Oké, okay, dat is wat uh, er gebeurt. Nou, dat meen ik toch wel te zien in die film. want er worden achter elkaar vier trainers uh, gemangeld. En alle Show vier he? zijn. Uh, ja, daar komen er vier uh, voorbij. En alle vier zijn het de, de toptrainers van hun instituut. Ja, ja dus, dit, dan, dus dan ziet hij dat als, als de serieuze concurrent die een, een, een, een knabbeltje moet hebben. Nou ja, ik denk dat hij op een gegeven moment gewoon zijn positie opeist, zo'n orka. Na zoveel jaar, na twintig jaar, is hij wel eens een keer aan de beurt. En dan gaat hij het gevecht aan met degene die de baas is. Dat ja. is op zich niet gek. De, de, de discussie gaat ook een beetje over de vraag: is zo'n orka altijd zo? Of wordt hij zo doordat hij opgesloten zit? Ik denk dus dat hij altijd zo is. Um, dat hij altijd in een hiërarchisch systeem zit. Um, en er zullen erbij zijn die zullen nooit de baas willen worden. Maar als je natuurlijk een mannetje hebt en die wordt puber en die wordt volwassen. En hij is op, de, ja, is op een gegeven moment de grootste in zijn zwembad. Dan is het niet onlogisch dat hij een greep naar de macht doet op een gegeven moment. Ja, is wel logisch. Wat vond u verder van de film? Nou ja, het is een film met een boodschap. En uh, als ik de kranten goed gelezen heb vandaag, dan is die boodschap goed overgekomen. Dus het is in die zin is het een hele doeltreffende film. Maar de boodschap van de film is wel, het komt echt door gevangenschap. Ja, nou ja, nee, de boodschap is eigenlijk, uh, alle orka's het zwembad uit. Dat is de boodschap, denk ik. <laughs> ja, en die, uh, ja, die ja omdat ze daar on ongelukkig en oneigenlijk gedrag van gaan vertonen. Ja, nou, dat laatste, dat kan zo zijn. Ik kan niet in het hoofd van Orka kijken. Uh, en iedereen die zegt dat hij dat wel kan, die moet dat vooral zelf weten. Dat vind ik heel moeilijk, zo'n discussie. Uh, uh, ja, er gebeuren ongelukken. Die okay. boodschap is er ook, en die zijn helder. Maar dat komt ook omdat, ze, omdat die trainers gewoon met ze gaan zwemmen. Ja, dat moet je misschien niet doen. Nee, nou, dat, dat, dat Je zou gaat ook niet wandelen niet met een olifant? Nee, nou, dat, is ook, nou, dat is niet waar. Dat gebeurt in India ook. Dat is wel anders. ook met olifanten door het bos om de boomstammen uit te halen. Dus dat, dat soort zaken gebeuren wel. Dat gebeurt ook wel ongelukken. Maar in de Nederlandse ja. dierentuinen toch niet, beter? Nee, er wordt niet meer gewandeld. Dat gebeurde vroeger wel. En daar gebeuren ook ongelukken. In uh, <coughs> Beeksberg is vier jaar geleden nog het laatste verzorger. Ze kan ook vijf zijn overleden. Omdat hij wel dacht even de politie op te eisen. En zei tegen de, de olifant, corrigeerde... De olifant dacht van ik, ik. Vandaag heb ik er geen zin in om die door jou op een flikker gegeven te worden. En uh, hij sloeg even terug. Ja. Dat, uh, maar dan zeggen we toch vervolgens ook niet alle olifanten de dierentuin uit? Nee, maar we zijn wel bezig met de olifanten om het hands-of. Het hands-on betekent eigenlijk dat je erop gaat zitten dat je ze gaat knuffelen en dat je ze aan de ketting zet. En de, olif en de olifanten en de dierentuinen worden tegenwoordig zo gehouden dat er als het ware protected contact, sorry voor, beschermd contact is. Dat je dus niet meer tussen de olifanten loopt, maar dat je er een uh, groot hek tussen ja. hebt. En als je dan zijn nagels wil veilen... dat je zegt, die olifant leert... zet je voet even op een uh, mooie... Op een krukje. Op een krukje. <lacht> En ik sta aan de ene kant van het hek. Jij staat aan de andere kant van het hek. En de slurf kan mij niet pakken. En dan ga ik die olifant ja. de nagels maar dan, veilen. Maar dan op die manier zou je de orchidee toch ook kunnen houden? Waarom moet hij dan per se de dierentuin uit? Dat is mijn vraag. Nou ja, als je... Men wil graag. De, de, de publiek komt voor het contact... tussen de, die, jonge, die leuke jonge dame met blonde haren in een strakke velletje, en, de, en die orka. En die, die wordt die mede wordt in de lucht gegooid. En dat hmm. vindt mij leuk. Ze vrezen minder contact. Ja, dus ook Althoud, een soort, En minder publiek ook. Ja, een soort zemen met, met, met de orka. Hmm. En de orka is een heel groot en sterk. Kan, kan uh, dat meisje of vrouw doodbijten, maar doet het niet. Hè? Dat een beetje... het, komt het niet ook omdat we misschien een, een idee hebben... dat we contact kunnen hebben met dieren... wat eigenlijk helemaal nergens op gebaseerd is? Wat je bijvoorbeeld ook zag met Bokito, in extreme vorm. Hè? Die mevrouw die dacht, ik heb een relatie met die aap, <laughs> ja. uh, Maar dat wij denken als mensen dat we een, een, een relatie met een beest kunnen hebben, maar dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Nou ja, je, dat, is, dat is altijd beperkt. In principe gaat een dier voor zijn eigen soortgenoot... als hij uh, kan kiezen. Als je die keus niet geeft, ja, dan is het een beetje anders. En dan zal hij proberen... de mensen hetzij een vriendje te worden, hetzij vijand te worden. En als er competitie is, zoals de meneer net vertelde... als iemand de baas wil worden... Ja, dan moet je degene die naast je staat, moet je een flinke douw geven. Hè, en dan uh, kun jij misschien een, beetje een stapje hoger opkomen. Ja, ja. Meneer Kuiken, heeft u wel eens een gezien? Uh, heel veel. En hoe verliep dat contact? Uh, nou, ik denk dat dat uh, contact uh, niet nodig is. Ik zou zeggen, laat Orca orka maar in zijn uh, natuurlijke habit. Uh, uh, ja, want je... wat heeft u meegemaakt? Nou, uh, in Antarctica. Ik ben uh, meerdere keren uh, op Antarctica geweest. En uh, als je daar met een schip naartoe gaat... dan zie je natuurlijk heel veel orka's. Tientallen. En inderdaad, uh, die zitten in een uh, vrij hechte familie... waar uh, eigenlijk duidelijk van een afstand ook te zien is... dat hij in de baas is... En ze doen daar aan spaaihoppen, heb ik me laten vertellen. Spaaihoppen, ja. Wat is ja, dat? Ja, nou, dat is een, natuurlijk een fantastisch gezicht is. is dat? Zo'n orka is een heel slim dier. En wat uh, als je nu bijvoorbeeld heel veel ijs hebt en uh, zij zien geen kans om, uh, om prooi te vangen uh, onder water, dan proberen ze te kijken waar prooi ligt op het ijs. Dus ze zoeken een, een wak of een wat ze zeggen een polynia, wat een wat, wat groter wak is. Dan komen ze langzaam naar boven, gaan ze rondkijken. En dan schatten ze de afstand tot uh, het slachtoffer. En uh, dan gaan ze onder water door. Of dan gaan ze onder het ijs door, sorry. En dan breken ze er dwars doorheen. Oh. En uh, dan uh, pakken ze hem. Oké, okay, ze, ze zijn superslim. Ja, ze zijn geweldige dieren. Als je dat ziet, dat is zo majestueus. Dat is, maar ja, als u, als die zet u, als je u... niet in een badkuip, dan moet je gewoon... Uh, maar wij kunnen niet allemaal naar Antarctica. Nee, maar goed, uh, wij hoeven ook niet allemaal naar de maan. of naar. De... <lacht> dan mogen wij, mag u wel orka zien <lacht> en wij niet. Uh, dat is dan de consequentie. Albert Kuip is uh, fantastisch. Uh, <lacht> ja. dat, uh, die blik vanuit de ruimte. Maar ik moet me erbij neerleggen dat het niet van mij weggelegd is. Hmm. Toch? Ja, ik vind het een beetje jammer dat u wel een orka mag zien en ik niet dan. Ik nou, heb heel veel gezien, gezien, gezien. en ja. ik vond het uh, heel indrukwekkend. Ja. Even nog naar die olifanten die we net noemden. Artis gaat een nieuwe olifantenverblijf bouwen. Dat werd ja. deze week bekend. Ongeveer vier keer zo groot. Die had ook een soort grote zandbak met beperkte ruimte. Natuurlijk voor een olifant is elk verblijf te klein. Hè? Net als voor een orka, elk zwembad te klein is. Maar het wordt vier keer zo groot. Met veel interactieve mogelijkheden. Maar Arters wil nog niet alle details prijsgeven. Interactieve mogelijkheden met de olifant? Nou ja, dat het publiek kan vanuit een, brug, ja, vanuit een brug. De olifant loopt wat lager, jij loopt hoger. Dan kun je eigenlijk van heel dichtbij die olifanten zien... Daar komt het op neer. Je kunt dus uh, vrij dicht bij de olifant komen. Er zonder komen dat geen... hij jou kan pakken. Ja, zonder jouw pakken komen er geen hekken omheen. Maar natuurlijke barrières, scheppels, grachten. En, uh, een heel uh, architectonisch verantwoorde invulling nou ja. moet worden. En vind je het goed dat de olifant in de dierentuin blijft? Een olifant is een beetje als de orka. Je moet er heel goed voor zorgen. En dan kun je ze misschien houden. Maar geen wilde olifanten. Alleen olifanten die gefokt zijn in de dierentuin. Die kun je eigenlijk redelijkerwijs. Met hele goede zorg en bezigheden daar. houden. Als jullie zo doorgaan, dan uh, kunnen wij straks alleen nog DVD's naar die dieren kijken. Ik hey, denk dat we dan ja. nog wel de hamsters kunnen oh, ja. kijken. Ja. Ik vind er zit toch wel een heel groot verschil tussen een olifant en een orka. gun de olifant zeker zijn vrijheid, maar uh, kijk eens hoe uh, die in sommige streken bijna gedomesticeerd is. Het ja, ja. werk wat hij doet. Welke orka heeft werk voor een uh, mens uh, gedaan? Of dat mensen op zijn rug hebben gezeten? Ja, in die badkuip. Maar de olifant mag wel in de dierentuin blijven. Nee, van mij uh, lief ik. Uh, ook niet? Ik ben niet zo liefhebber van dierentuinen. Nee. Maar in principe ook niet tegen. Dat moet dat nee. iedereen mezelf zelf geven. Nou, straks gaan we verder praten met Albert Kuik. U hoorde hem net, de kapitein die op verschillende Greenpeace schepen voer... en orka's zag onderweg. Hoe kijkt hij terug op het zeerechttribunaal gisteren in Hamburg? Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Reuver in Limburg houdt een man al de hele ochtend zijn dochtertje van drie gegijzeld. De politie is massaal aanwezig en heeft de wijk afgegendeld. De man kreeg vanmorgen op straat ruzie met zijn ex. Dat liep uit de hand. Hij schoot haar neer en nam zijn dochtertje mee. De elf verdachten die voor de rechter staan vanwege de diefstal van examens op de ibn galdoen school... hebben waarschijnlijk meerdere keren ingebroken in de school in Rotterdam. Dat gebeurde via het dakraam, zegt justitie. Vandaag is de regiezitting in de zaak waarbij onder meer de stand van zaken wordt besproken bij het onderzoek. De Europese Centrale Bank heeft de rente vandaag verlaagd naar 0,25 procent. Dat is de laagste rentestand ooit. De Europese beurzen reageerden positief op de beslissing die onverwacht kwam. De AEX ging met bijna een procent omhoog. En de ABN AMRO kampt met een storing bij het internetbankieren. De bank biedt op zijn website excuses aan... probeert het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De ABN AMRO heeft net veranderingen... in het programma voor internetbankieren aangebracht... De pagina ziet er anders uit met onder meer een nieuw menu. En vermoedelijk is de storing het gevolg van die aanpassingen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Wijnand bij de ANWB staan er al files. Ja, ons op de A12 van Den Haag naar Utrecht... want daar is een ongeluk gebeurd bij Blijswijk... met een aantal personenauto's en een busje. Er staat drie kilometer file vanaf Zoetermeer. Alle drie de rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N325 naar het noorden, naar knalpunt Velperbroek... daar staat bij Hussen twee kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Albert Kuiken, hij is voormalig kapitein van Greenpeace. Rapper Revelino Richter over het straat, Bijbeltheater. Columniste Margriet Oostveen over het gemeenschapsgevoel van Nederlanders. Dierenarts Peter Klaver en marketingdeskundige Hans Molenaar... over de HEMA die in zorgverzekeringen gaat. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD... of via onze website ditistedag.nu. Meer dan 30.000 exemplaren gingen al over de toonbank. De zogeheten straatbijbel is een succes. Drie delen uit de bijbel werden inmiddels omgezet in de taal van straatjongen. En nu is er ook een theatershow. Morgen gaat David Daking in première. En Riveline Richters weet er alles van welkom. Zegt dat goed, David Daking, of moet het anders? Uh, the King. De King, oké, okay, okay, goed. Jij bent co-auteur van de Straatbijbel. En ook heel veel teksten in uh, dit theaterstuk heb je geschreven over uh, David. Mm -hmm. Koning David uit de Bijbel. De man yep. met de slinger en de, en de reus Godiat. Yep. Wat, wat kunnen straatjongeren met David? Um, David, zeg maar, als je hem eigenlijk vertaalt naar nu... is hij iemand zeg maar, die, die veel gelijkenissen vertoont met zeg maar, de straatcultuur. Hij was een bendeleider. Hij was een charmeur. Uh, hij was eigenlijk een leider, een koning, weet je wel. Uh, en, en hij had zeg maar, gewoon zijn moeilijke, moeilijke periodes. Eigenlijk, zeg maar, depressies, maar ook gewoon overwinningen. Ja. En uh, als je kijkt naar zeg maar, de, de straatcultuur, weet je Er zijn natuurlijk gewoon jongeren die in bendevorm zeg maar, opereren. Uh, ja, zeg maar, de, de, de verleidingen, zeg maar, overweer. Uh, en, en de natuurlijke, zeg maar, overwinningen. Ja. En... en uh, ja, ook zeg maar, de dingen waar ze zeg maar, mee struggelen, weet je En ik dacht van nee, dat is wel zeg maar, iets moois om, om, om een vertaling te maken zeg maar, naar, naar het leven nu. Ja, en stel jij komt nu iemand op straat tegen een jongere. Zo'n jongere als je net beschreef. Ja. Eh, beschreef, eh, hoe, hoe zou je die nou in straat al vertellen wie David was? Uh, hoe mijn avond was. Nee, hoe David was. Hoe wie David. David was. Ja, dat ben ik ook ja. wel. Ja, ja. Dat ja. is ook ja. goed. Ja. Oké, okay, nou, David, maar... David was een king. Hij was een, uh, hij was een, uh, een baas, zoals ze dat noemen. En er was iemand met veel loot, veel doekoe. En hij had veel, uh, veel chimite, veel vrouwen. Hij had veel bling, veel dikke waggies, En er was iemand zeg maar, die ook gewoon veel down zat en veel dips. Maar uiteindelijk zeg maar, door de struggles heen, door de broeia. Uh, vond hij zeg maar, toch gewoon peace in zijn leven. Zo, Wauw, Ik Er niet alles van, maar het was... Uh, ja, ja. Ik heb toch wel wat vertaling nodig. Hé, hey, uh, en ken hoe ken jij de straat, al? Is dat uit je eigen, je eigen leven? Uh, jawel, ik kom zeg maar zelf uit Amsterdam-West. En uh, toen ik daar opgroeide, waren allerlei culturen, weet je wel. Er waren Surinaamse jongens, Marokkaans, uh, Nederlands, Turks, uh, Antilliaans, Moluks... En uh, iedereen stopte zeg maar, wat van zijn eigen taal zeg maar, uh, in, in onze communicatie, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, je hoorde zeg maar, <coughs> Marokkaanse woorden, Surinaamse woorden... vermengd met echt mokums, weet je wel. Ja. Amsterdamse straattaal. Ja. En, en, uh, en, uh, ja, dat, dat, vroeger noemen ze het Smurftaal. een tijdje. Omdat de leraar op school het niet snapte. dus dan noemen ze het smurfataal. Een beetje denigeren. <laughs> ja. <zo van>, uh... <laughs> en uh, uiteindelijk zeg maar, is het gewoon straattaal geworden... Ja. Uh, en uh, ik, ik hou zelf ook gewoon wel van echt de mooie uh, ouderwetse Nederlandse taal. Dus daar ben ik ook wel voor. Ik ben er niet voor van weet je, we moeten allemaal straattaal leren. Maar ik denk wel dat het een goede brug is om zeg maar bepaalde uh, ideeën en verhalen en noemen waren... Over te brengen naar de jongeren. Ja, om ze ja. zeg maar ook uit te nodigen. van hé, kijk, eens, nog meer. wat is er nog meer? Weet je? Ja, want je merkt wel dat als je die dingen in die taal doet. dat je jongeren makkelijker bereikt dan wanneer je gewoon zo praat zoals wij hier nu aan taal. Jawel zeker. Ik heb zeg maar, gewoon met de, met de schrijver, zeg maar, de hoofdschrijver Daniel De Wolf. Uh, heb ik ook workshops gegeven in jeugdgevangenissen. Uh, en we hebben verschillende verhalen gehoord. Dat jongens echt naar ons, toe ons toe komen van... nee, hey, wauw, weet je, wat je zegt uh, raakt me best wel. En uh, het, ik herken er veel, zeg maar, in van mijn eigen verhaal, weet je. En wat, is, wat voor workshop is dat dan? Wat, le uh, wat leer je daar? Uh, wat je eigenlijk leert, is dus aan de ene kant is het een rap workshop maar het is zeg maar ook voorbeeld een talentenworkshop. Dus ik doe veel met talentontwikkeling. en, en Dus uh, we dagen ze eigenlijk uit. van hé, Wie ben je, weet je? Waar kom je vandaan? En wat doe je met je leven? Wat doe je met je talenten? En, en uh, ja, we proberen ze te prikkelen om na te denken over wie ze zijn. En wat ze eigenlijk zeg maar, meer kunnen. Ja. Dan alleen maar, zeg maar daar vastzitten en niks met hun leven doen. Nou, met een paar, aantal jongeren uit Almere zijn jullie nu dit, uh, dit stuk aan het, uh, aan het uh, instuderen. Of, dat gaan jullie ook opvoeren. Uh -huh. uh, aantal tieners is het ook de eerste keer hè, dat ze op toneel staan. Onze verslaggever die, uh, was bij een repetitie. En we horen schriptschrijver en regisseur Marjan Oostrum aan het werk met uh, de jongen. Oké, okay, dit is een scène waarbij Dave, David Michal gaat versieren. Dus David, je moet naar nou om haar heen lopen. En je moet laten zien dat je heel erg in haar geïnteresseerd bent. Ja, kom op, lopen. Iedereen, om, iedereen naar de zijkant van het toneel. Alsof je op een feestje bent. Kom op, jongens, handen in de lucht. Oké, okay, vlaggenzwaaiers komen naar voren. Ja, kom maar naar deze kant. Jullie gaan die kant op. Ja, dan de en he, hebben ze een band gekregen met die David? Waar ze nu zelf mee overspelen eigenlijk? Uh, jawel, zeker. Uh, natuurlijk het verhaal, zeg maar, weet je. Want ze komen dan in contact zeg maar, met het bijbelverhaal. Uh, sommigen die zijn nog nooit naar een kerk geweest. Of die hebben nog nooit zeg maar, in een bijbel gelezen. Uh, dus voorin is zeg maar, het gewoon een nieuw, uh, nieuw, uh, nieuw gebeurtenis. En de rapper natuurlijk die, andere, die David zelf speelt. MC Prophet. Uh, Mooie die... naam trouwens. Ja toch? Ja. Heel zelf... toepasselijk. Ja heel toepasselijk. <laughs> ja. Die heeft ook echt een verhaal verteld. Ik speel trouwens ook een profeet. Ja jij speelt profeet Nathan. Ik speel hè? profeet Nathan. Ja, maar die... ik ben daar gewoon Rivalino maar Ja maar die confronteert David nogal met, met wat allemaal zo fout is gegaan. Zullen we daar ook even naar luisteren? Ja ja ja. Iedereen klaar, komt ja, de zetten. En actie! De stadprofeet Napan is er. Laat hem binnenkomen. Moet ik erbij blijven of moet ik met de baby gaan wandelen? Hij is een beetje onrustig. Ga maar lekker wandelen. Het is mooi weer. Oké. Okay. Oké, okay, dan mag je allemaal opstaan. Dan ga je allemaal met haar mee. Iedereen gaat erbij nemen. Ah. En nou. Oké, okay, actie. Oh. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad. Een rijke en een arme. De rijke man had grote waggies. Grote bikes, motoren, scooters, alles. En de arme man die had niet meer dan een klein lammetje kunnen kopen. En op een zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. En hij kon het niet over zijn verkrijgen om van zijn eigen geiten schapen en runderen te geven. Dus nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast. Voor. Wat een loser. Zo waar de heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Die man... dat bent u. Dat zegt de heer, de God van Israël. Oeps. En dan komt de muziek... En dan, oké, okay, we gaan naar beneden. Dansen! Ja. Nino, ja, ik hoor ik hoor straattaal, maar ik hoor ook wel taal. Die runderen, lammeren, geiten, kunnen die jongeren <laughs> daar wat mee eigenlijk? Het is, uh, het is wel even zeg maar inderdaad steeds zo'n balans zoeken. Ja. Het is een beetje een, een combinatie zeg maar van wat er oorspronkelijk uh, in de Bijbel staat, dus die oude vertaling en, uh, en een combinatie zeg maar van straattaal. Ja. Nou, we gaan ook een stukje naar jou luisteren, een stukje over de gevoelige David. Dat ga je voor ons spelen psalm. 23, zoals je dat morgen ook in in theater gaat doen, hè? Yes. Oké, okay, nou loop even naar uh, je microfoon en naar de gitaar die daar klaar staat, en dan kunnen we naar de gevoelige David uit Psalm 23 gaan luisteren. Even de pet recht, Dat is wel belangrijk. Ja, zeker. Wordt bij de muziek. Nou. Ja. <laughs> The valley of death. Ik zal geen ruïne vrezen, oh, want u bent altijd bij mij, en uw kracht die geen me bouwen. No money, no money. Alleen my vrouwen en ladies temptation king. David, je weet niet, maar je weet, maar je weet niet. En je vind me so crazy, maar je neem me zo so hazy. And you do what you do, and oh Lord, you can forgive me. Only God can judge me. Only God can judge me. Whoa, Mens vinden my wank, nu mijn mind I'm black. Maak het maar wat op mijn bord breken, ook mijn nek. Van schot dat, skip dat, kont dat, Begrijp dat, wat kan ik vinden, ik doe je, eh, man. Liep ik al wakker door de valley of death. Oh -oh. ik zal geen ruïne vrezen. Oh -oh. want u bent altijd bij mij. En u kan die geen me Nodig mij nu uit in uw oorzaak, wees onschapens voor mijn enemies Tussen al mijn harten zet u een tafel voor chaps voor mij neer Dingen in mijn kop als zo dan toevallig het dead to overflow Om oh, in dure parfum giet u nu uit op mijn hoofd? Ik ga door de valle Ik zag geen ruwine vrezen. Wow, want u bent altijd bij mij. En u klacht die geen me pauwen, geen me bouwen. de richters van theatershow David Aking. Dank u wel. Voor Greenpeace zijn het onzekere tijden. Al zeven weken zit de bemanning van de Arctic Sunrise... in het Russische Moermans gevangen op verdenking van piraterij. Ook de zitting van gisteren bij het internationale zeerechttribunaal in Hamburg heeft daar niets aan veranderd. Albert Kuiken was jarenlang kapitein op schepen van Greenpeace. Ook op de Arctic Sunrise. En u deed deze week iets heel opmerkelijks. Een dag voordat het proces in Hamburg begon schreef u een stuk in de krant... waarin u stelde dat de bemanning van de Arctic Sunrise... wist welke risico's er aan hun... Actie zaten. Was dat een bewuste actie van u? Uh, nee, dat staat er ook niet. Ik uh, plaats uh, een uh, idee van mij in een historische context. En dat idee was om uh, te reageren op een uh, artikel in uh, de Volkskrant van een advocaat. En uh, ja, dat heb ik in een historische context geplaatst. Want het is namelijk zo dat... Uh, we horen heel veel theorieën. En ik begrijp ook heel goed dat er heel veel discussie is. Daar doe ik uh, onderhand zelf aan uh, mee, door dat uh, stuk te schrijven. Maar het leek mij uh, wel uh, gepast in de huidige situatie... om ook eens aan de praktijk uh, te refereren. Dus niet alleen maar een theoretische discussie, maar eens te laten zien van... kijk, dat was de situatie twintig jaar geleden. En plaats het zaakje ook misschien eens een keer in een historische context. En wat zie je dan als je dat doet, wat u betreft? Hoe bedoelt u? Nou, u zegt als je het in een historische context plaatst, dan zie je misschien andere dingen. Dan, uh, nou ja, dan uh, de reden dat ik uh, het geschreven heb is dat ik uh, me een beetje verbaasde over het gemak van het artikel waarop ik uh, reageer. En met het gemak uh, bedoel ik dat uh, men wat te gemakkelijk uh, over uh, het hele probleem rond uh, de 500 meter veiligheidszone schreef. Want er zit een auteur over de problematiek uh, schreef.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 Ja, ik heb mezelf ook tot op zekere hoogte kwetsbaar opgesteld door te zeggen van daar heb ik ook aan meegedaan. En dit waren de resultaten. En er is dus jurisprudentie. Kijk eens wat dat betekent. Ja, maar daarmee zegt u, als je die 500 meter zone toch binnenvaart, dan neem je een risico. Dan neem je een risico, maar dat is natuurlijk ook bekend bij Greenpeace. Dat uh, staat gewoon helemaal buiten kijf. Dat uh, het lijkt is... me ook niet meer de logisch. Maar wat is uw het, punt dan? Want het is, uh, dat is uh, natuurlijk uh, het zeerecht. Dat dat uh, ondergesneeuwd uh, dreigt te worden. En uh, als ik dan een artikel van een advocaat lees... en daar wordt zo makkelijk uh, over dat punt uh, gedaan... namelijk van, joh, dat zal wel een beetje mee... of dat komt misschien wel goed, of het, uh, de vrijheid van meningsuiting dan denk ik dat het gepast is om dat toch ietsje meer aan te zetten... en aan de praktijk te refereren. Ja, en daarmee staat dan ook vast... dat de Russen misschien wel meer in hun recht staan... dan wij hier in Nederland denken? Dat weet ik niet, omdat ik in het artikel... en dat, dat zult u zelf ook gezien hebben... refereer ik op geen enkele wijze aan, aan de actie van, van nu. Ik refereer aan, aan wat er toen gebeurd is... Hmm. En ik geef een, een, een, een visie vanuit maritiem oogpunt als het gaat om de 500 meter zone. En ik geef aan het eind, als conclusie, aan wat rechter in Noorwegen ervan vond. En wat de repercussies zijn geweest. Ja. En dat vind ik belangrijk. Dat, dat we dus, als er al zoveel over bekend is, dat daar iets mee gedaan wordt. Ja, maar zegt, zegt, schrijft u het ook op voor Greenpeace zelf om hen eraan te herinneren van... Het is misschien wat naïef om te doen alsof je niet wist wat er zou kunnen gebeuren. Want in het verleden is er dit en dit gebeurd. Is dat ook uw bedoeling? Uh, na het uh, publiceren van het stuk uh, in de Volkskrant, een paar dagen geleden... Uh, was een van de eerste die belde, was uh, Greenpeace uh, zelf. En uh, ja, ze schrokken een beetje van, uh, van de kop. Nou, Hoe u die werkt, dat uh, u werkt lang genoeg bij de media om te weten... dat de indiener van het stuk uh, niets met de kop uh, van doen heeft. Maar wat, wat was de kop? Uh, de, de kop was uh, risico was bekend uh, bij actie Arctic Sunrise. Ja. Uh, moet ik even de bril opzetten? <laughs> ja. Want het zijn wat kleine lettertjes. Piraterij is het niet, maar actievoeren bij een boorplatform schendt wel degelijk de veiligheidszongen. En dat is strafbaar. En als je dat dus zo hard uh, als kop uh, zet, denken mensen: hey. Maar dat maar was die wel die, de conclusie he, van uw verhaal? Maar uw die van? hebben, maar die hebben het hele, die hebben het hele verhaal gelezen. Ja, en die zeggen van. Uh, er staat niets uh, Chinees uh, bij. En uh, wij hopen ook uh, zelf uh, hiervan te leren of ons voordeel mee te doen. Ja. Ja. Dus u zegt het allemaal, die van Greenpeace doet dit soort acties al jaren. En u was er zelf ook bij betrokken. Laten we even luisteren naar geluiden uit de jaren negentig. Vorige week kwamen Russen aan boord van het Greenpeace-schip Solo. Het betekende een vroegtijdig einde van hun expeditie bij Nova Zembla. De bemanning van het Greenpeace-schip De Solo wordt vrijgelaten. We zijn wel opgelucht, maar uh, we zullen pas echt een uh, zucht van verlichting slaken... als we de stem van uh, kapitein Kuiken gehoord hebben. Het Greenpeace-schip De Solo is op weg naar Noorwegen. De bemanning van het Nederlandse actieschip, actieschip Solo. Solo... kreeg het met de Noorse kustwacht aan de stok... in de Noorse wateren gearresteerd door de politie van Noorwegen. De Solo aan de ketting De Bemanning onder arrest. Ja, Welke herinneringen roept het bij u op? Nou, kijk, uh, wij hebben toen uh, de mazzel gehad... Uh, dat het eigenlijk een hele andere arrestatie uh, was... Uh, en dat het meer een, uh, een landelijke aangelegenheid werd... waardoor het uh, een, uh, een KGB-forum werd uh, wat ons uh, verhoord uh, heeft. En dat vond plaats op een oorlogsschip. En daar werden wij tegenaan geparkeerd. Uh, Benoorde Moermansk, niet zo ver van Moermansk af. Maar daardoor uh, konden we wel uh, op ons eigen schip uh, blijven... Uh, deze mensen zitten in een totaal andere situatie. En uh, ja, ik vind dat is onvergelijkbaar met uh, wat, wat wij uh, meegemaakt hebben. Uh, hoe bent u toen behandeld? Uh, uitstekend. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar uh, ik ben uh, zeer uh, respectvol uh, door de Russen uh, behandeld. Maar dat was on, uh, omgekeerd ook. Want... Uh, toen zij ons uh, arresteren en dat ging toch wel met wat uh, geweld uh, gepaard... Uh, en er werden waarschuwingsschoten, uh, gelost... en uh, vervolgens komen er uh, mariniers of kustwachtleden aan boord... Uh, met hun uh, kalasnikovs en dergelijke... Ja, dat is wel even wennen natuurlijk. Naar uh, al die orka's? Ja, nou die, nou, die zie je daar wat minder. Oh. Uh, maar ook in het noordelijke gebied zie je die natuurlijk wel. Maar daar zagen we ze niet, uh, niet uh, zoveel. Maar uh, toen we vervolgens uh, naar Moermans uh, gesleept uh, werden... omdat ze de zaak overgenomen hadden... Uh, werd het heel slecht weer. En hun uh, sleepkabel uh, brak. Maar het, het weer werd steeds uh, slechter... En de bezettingstroepen die op het schip zaten... Ja, die liepen uit hun voedsel. En uh, ja, ik vind, uh, dan moet je zelf... Uh, het is heel vervelend dat ze woord zijn. Maar dan dienen wij, denk ik, uh, voedsel uh, aan die mensen uh, te geven. Ja, dus u heeft ze uiteindelijk geholpen? Ja. Ja, ja, ja. En ik vind dat uh, ook zeer terecht. Ja, uh, zo hoort dat, zegt u. Ja. Yeah. ja dat is een missie van fatsoen. Ik, nog... uh, ja? ik heb uh, ervaren dat dat... Uh, ja, uh, belangrijk is uh, die houding, denk ik. Ja, want zou, zou het daarom ook goed afgelopen zijn voor u, denkt u? Ik denk dat het een rol gespeeld heeft. Want uh, voordat uh, wij weggingen... Uh, wij wisten niet hoe snel we weg moesten. Want u hoorde het net op het uh, stukje hier. Uh, was het vrij plotseling en uh, zou het uh, schip uh, zomaar uh, vrijgelaten worden. Ja. ja, we wisten niet hoe snel we weg Nee, precies. Dat kwam voor u onverwacht. En toen dacht u ook precies, wegwezen hier dus nu. Ik denk uh, heel snel. Zo snel mogelijk. Ja. Maar uh, net voordat uh, de trossen los uh, gingen... Uh, uh, zei iemand, kwam iemand van de kustwacht die zei wil je even op de kade komen en daar stond uh, de commandant van de noordelijke vloot en die zei dat ook ik vond dat uh, belangrijk dat je op die manier ook uh, de tegenstander behandelt Ja, oké. Okay. even terug nog naar nu u zegt ze hadden het een beetje kunnen weten bij Greenpeace dat dit zou gebeuren ik zeg uh, dat uh, toen, laat ik het zo zeggen mag ik het bij mezelf houden ja? ik wist het wel maar u werkte toen voor Greenpeace, ja, als toen wist we daar ik een het. beetje geheugen hadden. En toen wist ik het, en uh, de bemanning wist het ook. Nou ja. Dat dus... er een kans was, ik zeg niet dat je 100% zeker weet dat je strafbaar bent... Maar de kans is erg groot, omdat daar wetgeving over is. Ja. Internationale wetgeving. En de cultuur is daar misschien ook anders? Wij denken Greenpeace, ach, goed doel. Laat ze een keer, als we de boemen niet echt kapot maken, ja. dan zien we het wel weer door de vingers. Laat ze een keer buiten spelen. Ja. We gaan wel lekker, uh, ja. Dat is maar dat, dan dat is een Rusland anders waarschijnlijk. Mm. Ik denk wel dat dat uh, heel erg van doen heeft met uh, het onderwerp natuurlijk. Mm. Delftstoffen. Dat ligt gevoelig, dat ja. daar hebben ze veel belang bij. Ja, ja. Hebben die Russen dan ook een beetje gelijk uh, dat ze zo, zo reageren zoals ze reageren? Een klein beetje. Nou, dat je opgepakt wordt, dat verbaast me Je zou mij in deze situatie niet uh, verbazen. Maar dat je mensen zo lang gevangen houdt... En dat uh, ze niet dat... naar dat zeerecht tribunaal komen, wat vindt u daar dan van? Wat zegt u? Dat ze niet bij dat zeerecht tribunaal zijn geweest. Ja, misschien? dat verbaast me niet echt. Nee. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik krijg af en toe de indruk uh, dat we amper weten... Uh, hoe groot het land is en uh, dat in vergelijking met Nederland... Uh, nee, die hebben daar niet zo'n boodschap aan. Nee, ja, Het viel me op dat u een paar keer het woord fatsoen gebruikte... ook toen u het had over het geven van eten destijds. Ja. Ik vroeg me af wat u vindt van Greenpeace op dit moment. Is, is het ook een beetje... Een, is, ziet u een verharding bij Greenpeace? Die u... Wat bedoelt u dan uh, in het doen van uh, acties? Ik, yeah? nou, ik, ik, ja. Nou, ik probeer het te volgen, maar kan daar niet zo heel veel over zeggen. Want uh, ja, ik heb daar te weinig informatie over. Maar nee, ik zie, ik zie niet een grote verandering... en ik zie ook niet echt een, een verharding. Nee. Nee. Maar u heeft zich dan de afgelopen weken wel gestoord aan het klimaat in Nederland... want anders zou u niet in de, in de pen geklommen zijn. Ik, uh, wat ik tegen u zeg, heb ik ook uh, tegen Greenpeace uh, gezegd. Kijk, uh, het irriteerde mij uh, tot op zekere hoogte... dat uh, wanneer er eens een kritische vraag kwam van een journalist... richting Greenpeace? ja. Uh, dat toch wel te veel de vermoorde onschuld uh, gespeeld werd. En mijn persoonlijke ervaring is... dat je veel beter uh, eerlijk over uh, de zaken kunt uh, zijn. En uiteindelijk, daar ben ik van overtuigd... in Rusland werkt dat. Nou ja, dan kan je beter maar gewoon zeggen... we realiseren ons dat we iets hebben gedaan wat niet kon. Je blijft... We deden het op deze reden. Ja, je blijft staan voor waar je in gelooft. Namelijk dat je echt... Mordicus tegen het zoeken naar delfstoffen in het Arktische gebied bent. en de risico's die eraan kleven. Mm. maar dat je bepaalde dingen gedaan hebt. die misschien wel eens het overtreden van de wet zou kunnen betekenen. daar loop je niet voor weg. Nee, en dat zou kunnen helpen ook. Als, want dan zullen zij eerder uh, zeggen. Volgens van... mij zou dat uh, kunnen helpen. Laat ik zo zeggen. Uh, ja, en het is makkelijk natuurlijk om dat nu uh, te zeggen. maar tot dusver heeft uh, niets uh, geholpen. Hè. Nee. Die mensen die zitten daar al heel lang... Maar is de aanpak van de Nederlandse regering misschien ook niet zo handig? Door het zo hard te spelen. Nou kijk, uh, het gaan naar het uh, zeerecht tribunaal... dat wordt uh, absoluut gesteund, de uh, Greenpeace. Dus daar bestaat uh, geen uh, verschil van, uh, van mening over. Nee, maar en uh, mijn informatie is dat, uh, dat, uh, dat ze daar echt... Uh, crème de la crème, de topjuristen mm. opgezet hebben. Nederland heeft kosten en moeite gespaard... om daar een goede zaak van te maken. En is dat wel verstandig, als je ze vrij wil krijgen? Nou, dat kunt u lezen in dit uh, artikel. Uh, en dat is hetzelfde met het artikel... wat hier uh, dezelfde dag in NSC uh, verschenen is. Uh, namelijk van uh, de hoogleraar uh, Nico Schrijver... Ja, en daar is de, de kop van. Uh, dat wordt lastig voor de staat in mm. de Greenpeace. Ja, precies. Dus en met de vraag of het slim is. De kern van zijn verhaal is eigenlijk ook die 500 meter. Oké. Okay. Uw verhaal is helder. Dank u wel. Straks uh, na drie uur praten we met Margriet Oostveen... over haar uh, nieuwe boek. Met columns over merkwaardige karaktertrekker van de Nederlanders. En we praten met filmproducent Rob Houwer... over het vervolg dat hij maakt op Soldaat van Oranje.